Maar we zitten vol en de deuren zijn dicht. Dus ik denk dat we gewoon beter kunnen beginnen. Van harte welkom allemaal vanavond bij Studium Generale. Heel fijn dat u in zulke grote getalen getale vanavond bijeen bent gekomen. Om te luisteren naar deze eerste lezing van Maarten van Rossum. In de serie over de atoombom. Uh, naast deze lezingenreeks hebben wij ook nog een aantal andere activiteiten staan. Zo tegen het einde van ons seizoen. Uh, volgende week zal Monique Buizen uh, de laatste lezing verzorgen in de serie Op Eigen Benen. Zij zal gaan praten over de kinderconsument. En daarnaast hebben we nog twee ingelaste symposia. Uh, eentje zal plaatsvinden op 9 juni en die gaat over vrijheid van meningsuiting en religiekritiek. Uh, dit is een samenwerking met de studenten van filosofie. En op 15 juni hebben we ook nog een symposium over infinity. Die gaat over oneindigheden in de wetenschap. En deze is een samenwerking met studenten van kunst, uh, cognitieve kunstmatige intelligentie. En meer informatie kunt u vinden op onze website of achterin waar we een tafel hebben staan met flyers. Uh, vanavond gaan we dus een start maken met de serie over de atoombom. Uh, in vier multidisciplinaire lezingen zal professor Maarten van Rossum ingaan op de ontwikkeling en de betekenis van het meest vernietigende uh, wapen dat ooit is ontwikkeld, de atoombom. Uh, de aantoning van kernsplitsing eind jaren 30 maakte al snel de militaire mogelijkheden uh, van deze ontdekking duidelijk. Nou ja, het resultaat kennen we allemaal. Uh, in de zomer van 1945 is de Tweede Wereldoorlog ten einde gekomen uh, nadat de Verenigde Staten uh, atoombommen hebben ingezet op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Uh, het machtsvertoon dat daarmee gepaard ging heeft een enorme wapenwetloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie uh, veroorzaakt, ook al de Koude Oorlog. En geleidelijk bleken deze wapens vooral een symbolische functie te hebben. Uh, zo dadelijk zal professor Maarten van Rossum beginnen met het schetsen van het tijdsbeeld waarin deze desastreuze technologie werd ontwikkeld. Uh, en inzicht geven in de nucleaire wapenwetloop die daarop volgde. Uh, na afloop van de lezing uh, bestaat er de mogelijkheid om de explosieve uitgave van het boek de atoombom te kopen. Uh, dat Maarten van Rossum uh, begin dit jaar heeft geschreven. Uh, het boek wordt voor 7,50 euro te koop aangeboden. U kunt hem kopen aan het net buiten de zaal aan de rechterkant. En er bestaat de mogelijkheid om hem daarna te laten signeren hier op het podium door Maarten van Rossum. Uh, daarna nog, daarnaast nog. <laughs> daarnaast wou ik nog even vragen, hopelijk ten overvloede om de mobiele telefoons uit te zetten. We maken ook opnamen en deze storen uiteindelijk heel erg erop. En u behoudt natuurlijk tijdens de lezing. Dan professor Maarten van Rossum uh, is tot 2008 uh, verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht als bijzonder hoogleraar geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. Maar velen kennen hem eigenlijk ook als televisiebekendheid. Hij is regelmatig te gast als deskundige in diverse actualiteitenprogramma. En daarna schrijft hij ook een column voor het Historisch Nieuwsblad en geeft hij heel vaak lezingen zoals hij vanavond ook zal gaan doen voor ons. Uh, graag een heel hartelijk applaus voor Maarten van Rossum. Dank u wel. Ja, de atoombom. Uh, misschien hebben we gedacht uh, aan het eind van de Koude Oorlog... ...dat het wel eens een beetje afgelopen was met de atoombommen. En we zijn er ook een stuk minder dan er aan het eind van de Koude Oorlog waren. Dus met tienduizenden exemplaren is het uh, bestand gereduceerd. Maar tegelijkertijd uh, leest u praktisch elke dag in de krant... Uh, ...dat de Noord-Koreanen uh, recent een atoombom tot ontploffing hebben gebracht. Het was een vrij waardeloos bommetje. Uh, ja, werd eerst beweerd dat het 18 kiloton was en toen ging er eigenlijk elke dag 5 kiloton af. En nu is niet helemaal duidelijk wat er van over is gebleven. En bij de eerste proef stelde het ook al niets voor. Maar het feit alleen al dat we wereldwijd uh, deze zaak bediscussiëren en ons daar uh, ongerust over maken, geeft al aan dat uh, een nieuwe nucleaire mogelijkheid voor vervolgens velen een zorgwerkende zaak is. Is het overigens voor u een zaak om u zorgen over te maken? Ik zou zeggen, op geen enkele wijze. Uh, ik kan het uh, hele college eigenlijk kort samenvatten. Ja, mocht dan het gebouw instorten, dan heeft u toch een grote trekken. Heeft u gehoord wat ik wilde gaan zeggen? En dat is dat het atoomwapen, nadat het uh, twee ma tot twee maal toe in daadwerkelijk in oorlog gebruikt is, eigenlijk voornamelijk een symbolisch wapen is geworden... Wat de Noord-Koreanen hebben ontwikkeld is voornamelijk een symbolisch wapen. Een wapen waarmee zij de aandacht trekken wat een onderhandelingsinstrument is, maar waar ze in generlei wijze mee van plan zijn ooit iets, iets vijandigs te doen. Ze gaan het niet op Seoul gooien of op Tokio of op uh, een plaats in de Verenigde Staten. Dat zouden dus ze ook helemaal niet kunnen. Het gaat zuiver en alleen om het signaal kijk eens, wij zijn een nucleaire mogendheid. En er zijn maar betrekkelijk weinig nucleaire mogendheden. En dit op zichzelf erbarmelijke regime niet waar wat zijn eigen bevolking niet te eten kan geven... ...wat volstrekt geïsoleerd is, wat totaal machteloos is... ...probeert zijn positie te versterken met die twee eh, experimentele explosies... ...waarvan we eigenlijk niet helemaal zeker weten of alles wel goed is gegaan. Wat merken wij van, van de atoombommen? U weet atoombommen die vrij kort geleden nog op Soesterberg werden bewaard... Eh, voordat dat Amerikaanse eskader die zijn er niet meer... Daar hoeft u zich ook in principe ook geen niet meer ongerust over te maken. De VPRO had nog eens een beangstigend filmpje wat eh, virtueel suggereerde wat er zou gebeuren als op Soesterberg een Russisch 2 megaton wapen zou worden geworpen om dat Amerikaanse eskader met zijn wapens uit te schakelen. En ik woon aan de oostzijde van Utrecht en heb nog enkele maanden serieus overwogen om te verhuizen. Want ook van de oostzijde van Utrecht zou met een Russisch 2 megaton wapen op Soesterberg niet bijstig veel overblijven. En we zullen straks zien wat een betrekkelijk klein nucleair wapen al kan veroorzaken. Wat merken wij van het, van het atoomwapen? Niet zoveel dus. Eigenlijk is vooral voor ons ouderen het meest opmerkelijke feit. En wij worden er in die zin elke maand, worden wij daar eenmaal aan herinnerd. Want op... Elke maand op de eerste maandag van de maand gaan de sirenes af. Die hebben verder geen enkele praktische betekenis meer. Maar kennelijk hebben de autoriteiten gedacht. We hebben er geld in gestopt en we laten ze afgaan tot ze versleten zijn. Ja. Voor de jongeren is het, is het handig om even te kijken of de keukenwekker nog op tijd loopt. Maar voor mensen die zich de Koude Oorlog herinneren is het natuurlijk eigenlijk een soort geluidsmonument. Hè? Altijd als je die sirenes hoort, denk je bij jezelf Ah, de Koude Oorlog. Want daar was het eigenlijk voor bestemd. Voor het geval de Russen ons zouden aanvallen, dan zou die sirene die zou afgaan. En in die zin herinnerde die maandagse sirene, die herinnerde je eigenlijk alle jaren van de Koude Oorlog aan de akelige mogelijkheid dat je eigenlijk plotseling collectief uh, verdampt zou worden. Op gruwelijke wijze zou worden uitgeroeid en een grootschalige nucleaire oorlog zou toch van alle, alle waarschijnlijkheid miljarden doden hebben veroorzaakt op een relatief korte termijn en als je een beetje gevoelig bent voor dat soort van informatie dacht je toch elke eerste maandag van de maand gedenk te sterven. Het is verstandig dat u dat sowieso elke dag even denkt, maar meestal komt het niet zo in je op. Zeker niet voor je vijftigste. En daar was die sirene wel nuttig voor. En, en omdat het naar mijn idee een geluidsmonument is, mag het ook wat mij betreft ook wel aanblijven tot de laatste overlevenden van de Koude Oorlog zijn verdwenen. De vraag is natuurlijk hoe reëel was eigenlijk de kans dat we... ...in de loop van de jaren 50 of 60 of 70 en al die decennia van de Koude Oorlog... ...daadwerkelijk nucleair zouden worden opgeblazen, was die kans groot. Ik denk eerlijk gezegd, dames en heren, dat die kans ongelooflijk klein was. Want dat is de grote paradox eigenlijk van de nucleaire bewapening. Dat de beide tegenstanders tot de tanden toe gewapend waren nucleair. Ze hadden op een goed moment allebei meer dan 30.000 nucleaire wapens, deels ook tactische nucleaire wapens... een nog veel malotiger idee, tactische nucleaire wapens... die over relatief korte afstand op het uh, slagveld zouden worden gebruikt... maar eigenlijk waren ze geen van beiden van plan om die wapens ooit te gebruiken. De functie van die wapens was ook al een symbolische functie geworden... een afschrikkingsfunctie. En we zullen zien dat je wellicht kunt constateren dat het hele nucleaire tijdperk in zekere zin een tijdperk van afschrikking, van die is geweest. Dat we zeggen, de wapens waren er wel, maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden. Dus ik denk dat de kansen niet, oh, dat wil niet zeggen, het had uit de hand kunnen lopen. Iemand had zich kunnen vergissen, He, er zijn een hele reeks van wonderbaarlijke incidenten bekend van de Koude Oorlog... Dat de Amerikaanse radars die pikten nog eens een grote vloot van Russische bommenwerpers op. En alles ging op tilt en alle lampen, rode lampen sprongen aan en begonnen te flikkeren. En tenslotte bleek het een vrij omvangrijke groep ganzen te zijn. Ja, die radar is niet altijd even betrouwbaar. En er stel je voor dat ze een beetje nerveus waren geweest en ze hadden de boel afgeschoten. Niet alleen een ramp voor die ganzen, maar ook in, in ruimere zin een rampzalige gebeurtenis voor de wereld. En zo zijn er wel meer wonderlijke kortsluitingen en paniekmomenten geweest. En Daar had eventueel zo'n conflict uit kunnen voortkomen, maar ik denk toch dat de kans altijd vrij klein is geweest. De vraag is ook interessant. Hoe bang waren de burgers eigenlijk in de jaren 50 en 60 dat dat zou gebeuren? He, dachten de meeste mensen regelmatig tjé, mien, nee? Aan mijn heerlijke, rustige leventje. Hè, met, met mijn. ochtendse rit op de Solex naar kantoor. Ik kan zomaar plotseling een eind komen. Je ziet aan de, aan de horizon. Zie je zo'n paddenstoelwolk. En dan weet je. Ja, je kunt nog omkeren met de Solex. Je kunt terug naar huis Solexen. Je kunt in de kelder gaan zitten. met zo'n transistorradiootje. en een zakje splittertten. Maar ja. Uit alle beschrijvingen eigenlijk van het nucleair conflict, als het zou gebeuren, bleek toch eigenlijk dat als je de paddenstoelwolk zag, dat je het beste maar je solex full speed vooruit kon laten rijden richting paddenstoelwolk, want hoe langer je het zou overleven, hoe beroeder het in feite zou worden. Um. Er is wel enig onderzoek gedaan naar wat de burgers ervan dachten. En daaruit blijkt dat veel mensen wel degelijke angst hebben gekoesterd dat het ooit zou gebeuren. En dat dus plotseling aan ons toen al betrekkelijk welvarende bestaan een eind zou worden gemaakt. Maar hoe, dat, hoe groot die, hoe sterk die gevoelens precies waren, dat valt natuurlijk nooit met absolute zekerheid te zeggen. Wel weten we dat eind jaren 60. ...beginnen die gevoelens te verdwijnen... ...en vanaf dat moment eigenlijk is het, krijg je het gevoel... ...dat veel burgers de Koude Oorlog en de nucleaire dreiging niet meer over serieus hebben genomen. Met één kort moment nog als Ronald Reagan aan de macht komt... ...en, en ver, officieel verklaart dat de Amerikanen geen bezwaar hebben tegen de nucleaire oorlog... ...omdat ze denken dat die toch in West-Europa zal worden uitgevochten. Eh, dat is nog wel even een moment waarop we dachten... Nou ja, He? En, en bovendien met die Ronald Reagan leek je het ook niet helemaal zeker te weten. Uiteindelijk heeft hij een, een niet onnegatieve rol gespeeld in de afbraak van het hele systeem. Maar dat konden we op dat moment ook nog niet weten. Maar daarna is er eigenlijk van die angst niets uh, overgebleven. En ik denk eigenlijk dat hier niemand zit die bang is dat er op korte termijn een kernoorlog zal uitbreken. Dan was u misschien ook wel niet komen luisteren, want... Dan zou het een zo deprimerend thema zijn geweest. Dat er hier misschien een man of drie, vier van gerenommeerde pessimisten masochisten waren opkomen dagen. Maar, maar, maar niet een, een zo grote groep die hoopt te horen dat het allemaal wel meevalt. Of dat ook zo is. Ik denk eerlijk gezegd. ja, Wat natuurlijk zonder klaar is. Dat een, de kans op een, op een reusachtig nucleair conflict. Waarbij... Niet waar de twee supermachten, waarvan er één helemaal niet meer bestaat, uh, uh, met elkaar in conflict zouden raken. En tienduizenden van die wapens zouden afschieten. Die kans, denk ik, die is er al lang niet meer. Maar de kans op een beperkt nucleair conflict is, denk ik, zeker niet afgenomen na het eind van de Koude Oorlog. Te meer omdat de kernwapens deels in handen zijn geraakt van, van landen die... Die zelfs, wanneer ik het heel rustig en beschaafd formuleer, geregeerd worden door chaotische halve garen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan Pakistan. He, trouw bondgenoot van de Amerikanen, maar in feite een land waarvan we niet weten hoe het überhaupt gaat aflopen. Nog maar de vraag of het überhaupt een samenhangend land is. Maar het is wel een land, zonder dat we er iets van gemerkt hebben, wat zich nucleair bewapend heeft. En ik las laatst in de krant. ...dat het nog druk bezig is om een veel grotere voorraad van nucleaire wapens aan te leggen... ...waarvan je ook denkt, wat zijn ze daar dan eigenlijk precies mee van plan. Het interessante is natuurlijk wat een bijzondere rol Nederland heeft gespeeld... ...in de nucleaire bewapening van Pakistan. Aangezien de, de, de chef de technicus van het uh, Pakistanse atoomwezen heeft zijn kennis opgedaan in Almelo... ...bij de Urenko en daar maakten die elke dag maakten die enkele tientallen fotocopieën. Dat wisten ze daar best. Maar ja, ze kwamen niet zo op het idee dat het misschien kwaad zou kunnen. Ik geloof zelfs dat ze het wel eens doorgebriefd hebben, Ze is een beetje een raar verhaal... ...en dat de regering zei, ja, laat, ze hem, laat hem maar spioneren, want dan houden we hem in de gaten en dan weten we hoe het... Ja, en dan weten we hoe het ermee afloopt met die informatie die hij elke dag... Nou, nu weten we hoe het ermee af is gelopen. Hij heeft een soort van verzendhuis in nucleair materiaal gesticht. En het is nou dat hij op een goed moment betrapt is. Maar als het aan hem had gelegen, dan hadden we nu tientallen nucleaire bewapende mogendheden. Dus hij heeft met name die techniek van die centrifuges, die heeft hij wereldwijd verspreid, dat heet... Het is, het is treurig dat ik het moet zeggen. Dat heet ook in de internationale pers. De Dutch Method. Hè, bij, waarin een klein land groot kan zijn. Hè. Ja, wij hadden zelf makkelijk een nucleair wapen kunnen ontwikkelen. Maar omdat we niet precies wisten wat we ermee aan moesten. Dus hebben we toen besloten dat maar niet te doen. We gaan wel de vliegtuigen ervoor kopen. Maar de, de bommen die hebben we niet. Um, ja, hoe... hoe... Zou een conflict tussen India en Pakistan mogelijk zijn? Ik sluit dat niet uit. Ik dacht, de kans is ook weer betrekkelijk klein. Ook hier gaat het voornamelijk om afschrikking. Maar toch, gezien het volstrekt instabiele karakter van met name Pakistan, wie weet. En dat geldt natuurlijk deels voor het hele Midden-Oosten. Israël is natuurlijk ook een, een, een zwaar bewapende nucleaire mogelijkheid. Dus de kans op een klein nucleair conflict is zeker niet verdwenen. Maar een kans op een nucleair conflict waarbij ook heer Jans Dam van de aardsbodem zal worden weggevaagd. Dat is weer niet zo'n verschrikkelijk groot. Hoe, hoe uiten zich die angsten van degene die in die koude oorlogsjaren hebben geleefd? Eh, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Veel mensen hebben met enige regelmaat gedroomd van een nucleair conflict. Eh, je had natuurlijk ook al het beeldmateriaal wat daarbij paste, had je wel eens op de televisie gezien of je had het op de film gezien. En Ik moet zeggen, ik heb zelf ook, ik denk ook zo'n beetje tot de late jaren zestig met enige regelmaat gedroomd dat er een nucleair, ik ben wat, wat somber van aard, dus misschien dat dat een rol heeft gespeeld. Ik heb vrij regelmatig gedroomd dat het nucleaire conflict was, was uitgebroken. Ik zelf heb nooit enige schade opgelopen, behalve dat ik me ervan herinner dat ik me wel nerveus voelde. En dat ik dacht van. wat nu? Wat moet ik nu doen? Heeft het nog zin om een repetitie van morgen te leren of kan ik dat beter maar helemaal niet doen? En dat het altijd zo was dat je enorm veel paddenstoelwolken zag aan de horizon. Althans, in mijn droomwereld was het vooral veel paddenstoelwolken. En het wonderlijke is natuurlijk. Dat de paddenstoelwolk is het symbool geworden van de nucleaire explosie. Terwijl ik weet niet of u een systematische studie van explosies heeft gemaakt. Maar in feite, alle explosies veroorzaken een soort van paddenstoelwolkje. He, of dat, dat hoeft helemaal niet per se een nucleair wapen te zijn. Dat doen alle ex. Dat, nou ja, thuis, dat is misschien niet verstandig. Ja. Niet verstandig, nee. ...laat staan dat u thuis een nucleair wapen zou moeten bouwen. Ik zal helemaal aan het eind van deze cyclus... ...mij de vraag stellen of ook de, de, de inventieve amateur in staat is... ...om een nucleair wapen te construeren. Eh, sommigen zeggen van wel en anderen zeggen van niet. En u begrijpt dat heeft ook aanzienlijke consequenties... ...voor de mogelijkheden voor terroristen om aan een dergelijk wapen te komen. Dus ja, ik, ik kom me wel iets voorstellen bij... Het, ...het nucleaire conflict en bij het idee dat het dan volledig afgelopen was. De, de nucleair wapens speelden ook een enorm belangrijke rol in de, in de populaire fictie. De hele jaren 50 door zijn er zogenaamde monsterfilms gemaakt. Die, die monsters waren meestal spinnen die, die monsterachtige proporties hadden gekregen... ...of vliegen of nou ja, andere insecten die, die zo groot als olifanten waren geworden zal ik maar zeggen... Ik wist het toen niet, maar ik weet het nu wel... ...dat, dat hè, met een uitwenderskelet kun je helemaal niet zo groot als een olifant worden... ...want dat stort vanzelf in elkaar. Maar dat is, dat is het soort van kennis wat de modale bioscoopganger eigenlijk niet bijzonder boeit. Hè? Ik weet niet of u thuis wel eens een familie naar de televisie kijkt... ...en, en eh, dan is er altijd wel een eigenwijs familielid die zegt... ...ja, maar dat kan helemaal niet... En dan zeggen de andere familieleden geërgerd, het gaat toch weg, het is een film. He? Maar ja, u begrijpt wie van de familieleden ik ben. Het is voor mij onverteerbaar, moet ik u zeggen, die onzin die je aangereikt wordt in de, in de populaire film. Wel nu, allerlei monsters en hoe kwamen die monsters zo groot, dat was als gevolg van... De, ...de genetische storing, de genetische mutatie die het gevolg was geweest van een overmaat aan nucleaire proeven. Want tot vroeger in de jaren zestig hebben we een eindeloze reeks van nucleaire proeven ook in de dampkring gehouden. En het beroemdste monster van allemaal, dat kent u natuurlijk wel, dat is Godzilla. Dat is eigenlijk van, van oorsprong een Japans monster. Ik begrijp dat juist de Japanners zeer bekommerd waren over deze zaak. En, ...die Godzilla was ook een soort, soort dinosaurus... ...die ook weer gemuteerd was... ...en nou ja, die, die, die uit, een, uit zijn lange, lange slaap was ontwaakt... En, ...en vervolgens allerlei verschrikkelijke dingen ging doen. Ik geloof met de beste bedoelingen... ...maar ik moet u zeggen dat ik niet precies weet... ...hoe het met Godzilla zat... ...of het nou een vrouwmonster was of een manmonster... ...dat is, ben ik eigenlijk een tikkeltje vergeten. En het heeft mij nooit zo geboeid, moet ik u zeggen... ...de monsterfilms. En dan had je... In de jaren 50 het weer. U weet hoe het nu met het weer is. Hè? Als, het, als het heel erg warm is of juist weer niet. Als het warm is, zeggen wij, zie je wel de opwarming van, de, van het aardse klimaat. En als het, als het juist twee dagen regent, dan zeggen we, nou valt nogal mee met de opwarming. En, maar zo was het ook in de jaren 50. Zodra er iets raars met het weer aan, het hand was, aan de hand was, dan zei iedereen, dat zijn de atoomproeven. He, vooral bij de slager van, god, het regent wel enorm. De laatste tijd, ja, dat zijn de atoomproeven. Daar is nooit enig verband aangetoond, dat zult u wel begrijpen. Maar dat was zo'n zo gangbare verklaring, he, wat eigenlijk is de klimaatopwarming is geworden, wat toen de atoomproeven waren. Ja, je zou daar een hele interessante beschouwing aan vast kunnen knopen. Elke tijd en elke cultuur heeft zijn eigen apocalyps. He. En als er een oude apocalyps wordt ingeleverd bij het apocalypsbureau van Bergen maar op, het is afgelopen, dan levert het apocalypsbureau in no time een nieuwe apocalyps. Dat is toch opmerkelijk eigenlijk? Hè? Ik zou me zeggen, als die opwarming van het klimaat helemaal niet door zou gaan, ...als dat over 25 of 30 jaar zou blijken, dan kan ik u absoluut, ik ben er dan niet meer, maar denkt u aan mij de jongeren onder u, dan zult u zien dat binnen tien jaar is er een nieuwe apocalyps. Weet ik veel, de Trekmier of zo, of... ze uh, hadden dus wel iets waardoor de mensheid eigenlijk bedreigd wordt in zijn, in zijn historische voortgang. Interessant was ook dat er veel beschouwingen waren over wie het dan zouden overleven. Hè, gesteld dat, deze, dat die tienduizenden nucleaire wapens af zouden gaan, wat dan? De hele wereld zou natuurlijk radioactief zijn geworden, radioactieve wolken. Denkt u aan zo'n zo boek als On the Beach en zo. Je had ook allerlei populaire fictie die daarvan uitging. En dan hoe, waar je heen zou kunnen vluchten om, om aan de radioactieve wolk te ontsnappen. Dat doet een beetje denken aan die Engelse familie die naar de Falklandeilanden was gevlucht... ...omdat ze bang waren dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren in, in, het, in het westen... ...en ik geloof dat ze net eh, de keuken hadden geschilderd... ...en toen zagen ze door het keukenraam de Argentijnse parachutisten naar beneden komen. Ja, ik waarschuw u maar hè, dat u niet thuis gaat zitten zeuren over een huisje in de Pyreneeën of zo. Eh, vluchten kan niet meer. Ja, wie zouden de radioactieve wolk overleven? Dat uh, aanvankelijk was de informatie, dat waren de kakkerlakken. Die hadden sowieso, hadden die zich al 600 miljoen jaar zonder ingrijpende veranderingen voortgeplant. Natuurlijk een signaal is van hun immense succes. Uh, en inderdaad, na alle waarschijnlijkheid zouden de kakkerlakken het wel overleven. Maar na enige studie bleek dat er nog veel succesvollere... Insect, ...was alle insecten overigens zijn beduidend minder gevoelig voor radioactiviteit dan mensen zijn. Ja, toevallig, dat begrijpt u, dat hadden die beesten ook niet van tevoren gepland zo. Maar de meest resistente insecten tegen radioactiviteit, dat waren meeltorren. Ik weet niet of dat die hele kleine zwarte torretjes zijn die je wel eens in het keukenkastje treft... ...wanneer je daar enige tijd niet naar de macaroni hebt gekeken, eh, zou kunnen... Maar ik heb me altijd afgevraagd, als die meeltorren het nou zouden overleven, maar wij niet, hoe zouden ze dan aan het meel moeten komen? Ja, daar hoeft u geen antwoord op te geven. Dit is een zogenaamde retorische vraag. Ik dus krijg maar een hele discussie over hoe meeltorren aan meel zouden moeten komen zonder menselijk ingrijpen. Ik weet niet of het u een bemoedigende gedachte vindt, hè, dat de mensheid is verdwenen. ...de aliens landen op de planeet... ...en allemaal meeltorren... ...die waarschijnlijk al direct tegen die aliens zeggen... ...hebben jullie soms meel? Ja. En dan had je natuurlijk al die interessante fictie... Dat, dat, ...in de meeste fictie was het dan zo... ...als er dan een nucleair conflict zou zijn uitgebroken... ...en het zou uitgevochten zijn... zouden er de her en der kleine groepjes van mensen overblijven... ...die... ...helemaal overnieuw zouden kunnen beginnen. En eigenlijk was het sterk afhankelijk van het mensbeeld van de schrijver... ...hoe die dacht dat ze helemaal overnieuw zouden gaan beginnen. He, want heb je een beetje een pessimistisch mensbeeld... ...dan is het homo homo in de lupus... He, ...de strijd van allen tegen allen... ...een soort van wildernisachtige toestand... ...maar je had ook meer positief gestemde schrijvers die dan suggereerde nou ja, dat ze onder een, een, onder een heerlijke blauwe hemel, ik bedoel de radioactieve wolken zijn weggetrokken, dat ze dan inderdaad daadwerkelijk een idealistisch nieuw begin gingen maken. Op basis van, weet ik veel, de, so de socialistische beginselen of zo, of juist de liberale beginselen. Maar in ieder geval op basis van beginselen. Zodat jij vrijwel zeker weet dat dat ook fout zou zijn gelopen. Ja, dit is eigenlijk een betrekkelijk korte verhandeling over zeg maar, de cultuur van de Koude Oorlog... ...de cultuur van de dreiging van het nucleaire wapen. Daar zou veel en veel meer over te zeggen zijn, maar we moeten ook even naar de wapens zelf toe. Het begin van het nucleaire tijdperk is denk ik toch, dat valt te dateren op 6 augustus 1945. U zou het kunnen beargumenteren... ...dat de eerste experimentele bom die een maand of wat eerder is ontploft in Alamogordo, ...dat dat misschien het begin van het nucleaire tijdperk was... ...maar goed, dat ding is gewoon midden in de woestijn ontploft... ...en het gaf wel een veel grotere knal dan ze gedacht hadden, daar zullen we het nog over hebben... ...maar ik denk toch dat 6 augustus 1945 een passender, een gruwelijker begin is... Dat is namelijk de dag, op de vroege ochtend van die dag van de 6 augustus 45, ...vertrekt van het kleine eilandje Tinian... ...in het westelijke bekken van de Stille Oceaan, een B-29. Grote, heel nieuwe toen Amerikaanse bommenwerper. Commandant van het toestel was een zekere Paul Tibbets En hij had het toestel de naam van zijn moeder gegeven, Inola Gay. De twee voornamen van zijn moeder... Als je Inola omdraait, staat er al ja, Ik weet niet wat dat, dat enige betekenis heeft, maar u kunt er alle kanten mee op. en uh, Wie weet dat u eens een stil moment in de tram ermee kunt vullen. Uh, de bom die in het ruim van die B29 was geïnstalleerd, ja het wordt uh, vrij zwaar symbolisch, maar dat is mijn schuld niet. Die had de bijnaam Little Boy. He, dus in het bommenruim van het toestel wat hij naar zijn moeder had genoemd... ...zat de eerste uraniumbom Little Boy. Een wapen van ongeveer 4 ton zwaar. En dat hebben ze 16 minuten over 8 eh, gedropt boven Hiroshima. Ja, ik geloof dat je Hiroshima moet zeggen... ...ik moet u zeggen, net als bij u is mijn Japans ook niet sterk... Ik heb jarenlang Nagano gezegd tot ik hoorde, iemand hoorde zeggen dat het Nagano was. En daar heb ik uit afgeleid, ja je bent wetenschappelijk denker of je bent het niet, dat in het Japans de nadruk op de derde lettergreep van achteren ligt. Dus daar heb ik uit af... Ja, ik, ik zie daar het humoristisch karakter, eerlijk gezegd, niet van in, maar... Ik heb eruit afgeleid dat je Hiroshima moet zeggen. Of ik dan straks ook de tegenwoordigheid van geest zal hebben om Nagasaki te zeggen. Ik weet niet of dat moet overigens. Is er iemand onder u die, die vloeiend Japans spreekt? Nee. Raar. Hè? Dat zo. Dat ja, zijn toch 130 miljoen Japans sprekende, Maar nee, die zijn hier vanavond niet gekomen. Misschien, ja omdat Japan het enige slachtoffer is van, het, van, in deze zin, van het nucleaire tijdperk. Goed, die worden ze afgegooid 16 minuten over 8 boven Hiroshima. En ontploft 16 minuten en 2 seconden over 8. U heeft vast allemaal wat van die plaatjes gezien, van die horloges uit de directe omgeving van de explosie. Die ook precies op dat moment zijn stil blijven staan. En de explosie volgde 43 seconden nadat de bomluiken waren geopend. Het interessante is dat van alle Japanse steden waren er twee niet gebombardeerd. Dat waren Kyoto en dat waren Hiroshima. En daar ging ook wel het gerucht dat wellicht de Amerikanen voor deze twee steden iets bijzonders in petto hadden. En ja, ongelukkigerwijze bleek dat gerucht ook volkomen juist te zijn. Uh, hoewel Kyoto nooit gebombardeerd is, dat kwam eigenlijk omdat de Amerikaanse minister van Defensie Stimson... ...die had zijn huwelijksreis gemaakt naar Kyoto. En dat had hij zo'n charmante plaats gevonden, dat toen hij de eerste lijst kreeg waar Kyoto ook op stond... ...om gebombardeerd te worden, zei hij nee, dat kan niet, want daar heb ik mijn huwelijksreis doorgebracht. Eigenlijk bijzonder treurig voor Japan, dat hij niet alle grote Japanse steden had bezocht tijdens zijn huwelijksreis. Daar zie je aan dat een menselijk motief in de geschiedenis ook vaak een geheel onverwachte rol speelt. Kyoto is dus nooit gebombardeerd. De enige Japanse stad die niet gebombardeerd is. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat u, dat u moeite moet gaan doen in uw plaats van in Gouda, om ervoor te zorgen dat prominente buitenlandse strategen daar hun uh, huwelijksreis uh, moeten kunnen doorbrengen. Waarom je dat ook trouwens in Gouda zou doen, dat is. Zo'n onwaarschijnlijk scenario, dat, dat zit, maar tegelijkertijd is het vrijwel even onwaarschijnlijk dat iemand boven Gouda een, een atoomwapen zal willen afwerpen. Dat lijkt mij ook totaal onwaarschijnlijk. Die dag, de 6e augustus dus, was een mooie zonnige en warme dag. En er bevonden zich op die dag 240.000 mensen in Hiroshima. Van die 240.000 mensen zijn er ongeveer 140.000 uiteindelijk om het leven gekomen. Dat wil zeggen, er zijn maar 100.000 man die het overleefd hebben. Binnen een straal van 800 meter rond de explosie, die ongeveer precies in het midden van de stad heeft plaatsgevonden, was alles en iedereen direct dood. Wat dat betreft kon je vaak beter maar direct dood zijn dan in de zones daar lichtelijk opvolgend waar je, zoals we zien, bijzonder zwaar gewond raakte en meestal overleefde men dat eigenlijk ook niet. Vogels vlogen eh, spontaan in de lucht in brand. Er zijn foto's van de tram in het centrum waar de passagiers in die tram eigenlijk gereduceerd zijn tot kleine zwarte sintels. Van heel veel mensen in het centrum, er was helemaal niets over. Die waren letterlijk verdampt. Maar die hadden wel hun, hun schaduw, als het ware. De, de explosieschaduw, die kon je nog wel soms op gebouwen, soms op het trottoir ontwaren. Daarna vliegt de stad in brand. Dat begrijpt u, een zogenaamde vuurstorm. Mensen die vluchten in waterreservoirs zijn vaak in de uren daarna levend gekookt. Waarschijnlijk ook een hele onaangename ervaring. Er waren omstreeks 100.000 gewonden onmiddellijk na de explosie, die vaak zeer zwaar en gruwelijk gewond waren. Eh, hun ogen waren verbrand, hun oren waren verbrand, het neus en alle extremiteiten aan de schedel waren verbrand. Het, de huid hing er vaak in losse lappen bij. Het, het, was, het was te gruwelijk verwoorden. En. Eh, ...van medische zorg was nauwelijks sprake... ...omdat eh, artsen en verpleegsters in ongeveer in dezelfde ratio om het leven waren gekomen... ...de hospitalen meestal in het centrum van de stad stonden... ...dus er was feitelijk geen adequate medische verzorging. zou so much later voor het idee dat je, dat je best iets zou kunnen doen aan, aan een oorlog met nucleaire wapens... Hè, ...waarschijnlijk zou het tot zo'n volstrekte chaos en verwarring hebben geleid... dat. Uh, een, een, ...een serieuze rationele aanpak van de problemen daardoor veroorzaakt feitelijk uh, onmogelijk was. De meeste zwaargevonden zijn eigenlijk binnen een dag of twee dagen al gestorven. Alle getuigenissen zijn dat de Japanners niet jammerden... ...maar eigenlijk op betrekkelijk gruwelijke wijze in stilte... Doodgingen. Wat er gebeurd was, wist niemand. Daarover gingen de gekste geruchten. Volgens sommigen hadden de Amerikanen de stad met benzine besprenkeld en vervolgens de benzine aangestoken. Wat je wel enigszins kunt voorstellen gezien de effecten van de explosie. Eh, anderen dachten dat de Amerikanen magnesiumpoeder over de stad hadden uitgestrooid en dat dat eh, ontbrand was als gevolg van de elektrische bovenleiding van de trams. En weer andere spraken van een nieuw type bom. Maar dat zei eigenlijk niemand iets. Niemand begreep wat zich precies had eh, afgespeeld. Zeer tragisch was het natuurlijk dat nogal wat overlevenden aanvankelijk herstel vertoonden. En dan vaak na enige weken, soms maanden, opnieuw ziek werden. En dan alsnog doodging als gevolg van de stralingsziekte. De straling had zodanige ravage intern aangericht dat ze het uiteindelijk niet zouden... Overleven. U heeft uh, ongetwijfeld wel eens foto's gezien van Hiroshima na, dat, uh, na de bom. En wat u daar ziet is zo'n enorme totaal... Lege vlakte in feite, waaruit alleen de staketsels van een paar gebouwen omhoog steken die een betonskelet hadden. Want die zijn in principe zijn die blijven staan. De meeste Japanse steden natuurlijk bestonden uit uh, hout en triplex en uh, karton. Ik, heb er niet, ik weet heb niet precies hoe het zat, maar in ieder geval toch vrij brandbaar materiaal waarvan vanzelfsprekend niets is overgebleven. U ziet alleen die betonskeletten staan. Het gekken van die foto's die toch al vrij pregnant zijn, is natuurlijk dat u de slachtoffers niet ziet. Die zijn er niet. U ziet niemand. Het, zijn, het, is, een voorkomen, het is een voorkomen verlaten en, en toneel in feite. En u zou die 140.000 slachtoffers er eigenlijk bij moeten denken. En dit was dus een betrekkelijk kleine bom. Een 18 kiloton bom. Als u dat even verhedderd, wat is 18 kiloton? 18.000 kilo... TNT, dat, dat is het eigenlijk. 18.000 ton, sorry, 18.000 ton TNT. Daar kunt u het mee vergelijken. Als u denkt van die aan die megaton, hè, dan ga je de hele zaak nog eens een keer met duizend vermenigvuldigen. Ik denk u wat resultaten dat eventueel zou hebben gehad als ze ooit zouden zijn gebruikt. De Russen hebben zelfs ooit een 50-megaton wapen op Nova Zembla laten exploderen. Ook eigenlijk een soort symbolische daad, hè, een soort. Een soort testosterondaad zou je kunnen zeggen, hoe groot dat bom, hoe sterker je bent achteraf. Zoals dat zo vaak met symbolische daden gaat, bleek dat allemaal niet zoveel voor te stellen. Een van de wonderlijkste dingen was dat eigenlijk vrij snel na de explosie in dat hele puinveld wat ontstaan was, een zeer wilderige plantengroei ontstond. Allemaal prachtige bloemen. Het was alsof het paradijs uit de, hoog, uit, de, uit de grond omhoog schoot. Zodat er ook geruchten gingen dat het een bijzonder vruchtbare bom was geweest. Maar die vruchtbaarheid had dus met de bom eigenlijk helemaal niets van doen. Die had van doen met het feit dat de zon overal scheen. En dat met name de as buitengewoon een, een buitengewoon nuttige bemesting was van al die zaden die kennelijk wel aanwezig waren. Om een kernbom te maken, om een 18 kiloton kernbom te maken, moet je natuurlijk eerst weten eh, hoe de kernsplitsing eigenlijk in zijn werk gaat. Want dat is het basisidee van een atoombom. Als u het precies wil weten, eh, de hoeveelheid massa die door die atoombom omgezet is in eh, energie, namelijk die van de explosie, is 600 milligram. 600 milligram massa heeft die. Explosie van 16.000 kiloton veroorzaakt. Hoe ze daarachter zijn gekomen... hoe die kernsplitsing in zijn werk ging... dat zal ik u het volgende half uur vertellen... maar voor die tijd heeft u... zoals u weet van vorige keren... als u daarbij was althans... Uh, vijf minuten kuchpauze. U heeft heel weinig gekucht... dus ik zou zeggen... dit is uw kans om, om deze hopeloze achterstand in te halen. Kijk, hè... Ja. Is het de uh, gekomen? Sorry? Is het de gekomen? Ik ben er heel tevreden mee. Okay. Heb ik hier last van? Nee, nee. nee ik heb het zweven. Oh. dat heb ik helemaal niet gemerkt zo. Oké, okay. nou gelukkig. Nou. Ik zou het je een beetje naar de andere kant kunnen zetten. Als je er geen problemen mee hebt. Nee. Later. Ja? ja? U kunt daar nou nog flink kuchen. Ik hoop ook dat u het niet al te benauwd heeft. Het is hier knap warm. Hè. Ja, U ziet dat ook de mens een vrij hoeveel, aanzienlijke hoeveelheid energie produceert. Hè, want zonder centrale verwarming krijgen we het hier toch lekker warm. Foto's gelezen van hoeveel warmte een menselijk lichaam produceert. Maar dat ben ik jammer genoeg vergeten, anders zou ik het u zeker verteld hebben. De, de atoombom zelf is een, is een hoogst interessant voorbeeld van een, een situatie waarbij eigenlijk zeer theoretische, pas ontdekte natuurkundige kennis in no time wordt omgezet, in dit geval, in een wel bijzonder heilloze product. Maar voordat dat allemaal kon gebeuren, moest dus eerst ontdekt worden, wat ik u al zei, hoe een atoom eigenlijk in elkaar zat. Het klassieke idee van het atoom was dat het een soort keihard bolletje was, de basisbouwsteen eigenlijk van het universum. Een bolletje bovendien wat niet verder gesplitst zou kunnen worden, dus een beetje als het kleinste, het kleinste Lego blokje, zo zou je het misschien kunnen ja, ik, ik doe dat speciaal voor de jeugd onder u. Eh, het is een beetje, ja, elk, elke generatie heeft weer zijn eigen beeldspraak. En hier geldt dus het kleinste lego blokje. Het woord atoom zelf betekent atoom als datgene wat niet meer gesplitst kan worden. Daarom is het wel vrij... Amusant eigenlijk of ironisch, zo u wilt. Dat nou juist het bleek dat het wel degelijk gesplitst kon worden. En welke mega effecten die splitsing tenslotte met zich mee zou brengen. Uh, in, uh, in de late 19e eeuw had men eigenlijk nog geen idee hoe dat atoom in elkaar stak. Mijn verhaal daarover, uh, dames en heren, is ongetwijfeld voor natuurkundigen uh, ongelooflijk dunne soep. Uh, maakt u mij geen verwijten op dit punt, want het is misschien wellicht voor degenen onder u uh, die alleen Nederlands gestudeerd hebben, weer juist ongelooflijk dikke soep. Ik heb geprobeerd een soort, soort middenweg te bewandelen tussen, tussen dinnen, dikke en dunne soep. U moet het maar het beste zien als een soort gebonden koninginnensoep. In 1897 ontdekt de Engelse fysicus Thomson de elektronen... ...kathodestralen werden ze toen genoemd. Wat zijn elektronen? Dat zijn eh, hele kleine deeltjes... ...vrijwel zonder massa... ...met een negatieve lading. Dat ze iets met het atoom te maken hadden... ...of met de kleinste bouwstenen... ...begrepen ze wel... ...maar hoe het in elkaar zat... ...dat begrepen ze eigenlijk voorlopig helemaal niet. Dat was dus in 1897. Eh, in 1909... Hier een Engelse fysicus, Ernest Rutherford, eh, suggereerde dat het atoom misschien bestond uit een hele kleine, zware kern, die positief geladen was. Want dat zou corresponderen natuurlijk met de negatieve lading van die elektronen, dan zou je tenslotte in een principe een neutraal, Krijgen. Maar wel begon natuurlijk duidelijk te worden dat het helemaal geen klein, keihard, ondeelbaar balletje was. want dat het atoom in feite een uiterst complexe constructie is. Des te complexer naarmate die atomen groter worden. Het kleinste is het waterstofatoom en zo verder. En tenslotte hebben we zelf allerlei eh, atomen zelf gemaakt door de, mens, door de mens vervaardigd, zal ik maar zeggen. In 1913 suggereerde Niels Bohr, nu weer een Deense fysicus dat die elektronen rond die positieve kern in niet zomaar willekeurig daaromheen cirkelden, maar eigenlijk dat die specifieke banen doorliepen. Dat ze ook niet buiten die banen om die kern van dat atoom heen konden lopen. En dat de aard van die banen en de hoeveelheid elektronen, de, de, de, de, de elektronenstructuur in feite de chemische eigenschappen van de diverse elementen bepaalt. Duidelijk begon ook te worden dat de constructie van de kern misschien nog weer ingewikkelder was... ...dan Rutherford wel gedacht had met een positieve kern en negatief geladen elektronen die er omheen zouden draaien. En dat lag eigenlijk aan de ontdekking van isotopen. Wat zijn isotopen? Het woord isotopen betekent eigenlijk dezelfde plaats. Isotopen zijn varianten van de elementen die in het, het systeem dezelfde plek innemen... ...in het systeem bij elementen dezelfde plek innemen... ...maar die een andere massa hebben. Waar je natuurlijk, als je er even over nadenkt... ...niet dat u dat nou vanavond hoeft...